of yeah. you. Yeah.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 Het vredesproces kwam in december 2008 stil te liggen... toen Israël de Gazastrook binnenviel. De Amerikaanse minister Clinton opende het overleg... tussen de Israëlische premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas. Het is de bedoeling dat ze het binnen een jaar eens worden over oost jeruzalem de Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever... en de vorming van een Palestijnse staat. Netanyahu en Abbas zeiden voorafgaand aan het overleg... dat het moeilijk zal worden om eruit te komen. De afgelopen dagen waren er schietpartijen op de West-oever... Vier Israëliërs werden gedood, twee anderen raakten gewond. De verantwoordelijkheid is opgeëist door militanten van Hamas. In de Golf van Mexico is weer een ontploffing geweest op een booreiland. De dertien bemanningsleden zijn uit zee gehaald. Een van hen is gewond. Of er olie in zee lekt is nog niet bekend. Een helikopter heeft rondom het brandende platform geen olie in zee zien drijven... Het platform ligt ten westen van de plaats waar in april de Deepwater Horizon ontplofte en zonk. Dat ongeluk leidde tot een van de grootste olierampen uit de geschiedenis. Het platform dat nu in brand staat ligt 130 kilometer van de kust van Louisiana. De Surinaamse president Bouterse is weer aan het werk gegaan. Hij was nog maar net geïnstalleerd als president toen hij zich vorige week ziek meldde en zijn taken overdroeg aan vicepresident Amirali. Geruchten dat hij was getroffen door een hersenbloeding... sprak Bouterse vandaag tegenover journalisten tegen. Hij zei dat hij knokkelkoorts had en dat hij daarnaast over vermoeid was. Bouterse bereidt nu een aantal staatsbezoeken voor... en zal over drie weken in New York... de algemene vergadering van de Verenigde Naties toespreken. Het weer vanuit het noorden klaart het op. Vannacht kans op mistbanken minima van 12 graden aan zee tot 6 in het binnenland. Morgen is er meer ruimte voor de zon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 Ik in.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 We're yeah. serious Zandvoort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 6.9 is zon zee Sanford en zomerhits. Umma da pappa Si tu la parla miet americano. Quando sa fa l'amore sotto luna. come da benen cape di ai Omdat de vidi ik benen, zit parla vieze americano, kwana se faal la moda sotto luna. Omdat de veen in het kaartje via Omdat vidi ik hier benen, zit parla vieze americano, kwana se faal la moda sotto luna. Four.